In Manuel. In Zijn In mensen, We hebben Genoeka. Ik dacht van de week, wat zullen we nou preken over Genoeka? Velen van ons kennen natuurlijk al een heleboel dingen over genoek. Anderen die weten nog helemaal niets. Ik heb ook zitten luisteren. Wie komt er nou binnen om te zeggen. Heb uh, je vandaag? Of, vandaag? Uh, nou. Ik, ja. ik kan ze op één hand tellen. Dat was nul. Niemand heeft helemaal gezegd. Heb je ja, Soms zeg je tegen de mensen. Uh, Gak ze mee. genoeca. En dan zeggen ze. Wat nou toch? Nou goed. Ik denk dat we de komende jaren nog aardig wat te leren hebben met elkaar. Genoeca is natuurlijk wel een feest. ...wat maar sporadisch in de Bijbel voorkomt... ...maar heb je in het boek van de Maccabeeën, ...dan kun je precies zien waar het er helemaal om gaat. Ik denk ik ga maar door het hele boek van Maccabeeën heen... ...ik ga de puntjes uithalen... ...maar ik kwam er helemaal niet aan toe. Ik ben net aan het eerste hoofdstuk gekomen. Ik, nou, ik ga uit het eerste hoofdstuk... eens dus ...een paar dingen aan u laten meelezen... ...alleen ik heb nu nog maar een klein half uurtje... ...en ik had er drie keer over willen doen... ...minimaal... Normaal doen we het tot half één. Maar de kinder wel heeft gevraagd. Je mag niet verder dan kwart over twaalf. Want dan moeten we al in een cirkel zitten met elkaar. Dan gaan al die kleine apies die gaan wat krijgen. En nu ook schijnbaar weer van die kleine apen. Dus wij moeten dus uh, in bijna een half uur moeten we er doorheen. Dus het gaat wat sneller als ik gepland had. En ik hoop toch mijn doel te kunnen bereiken. Ganouka. De eerste regel die ik eronder zet... Als je Daniel 2 kent, Daniel 7, Daniel 9, dan weet je hoe Daniel geprofiteerd heeft van de koninkrijken die zouden komen. Wat God hem heeft geopenbaard. De eerste was de Nebukadnezar, het Gouden Hoofd, kent u nog herinneren? Het tweede wat kwam was het Medo-Persische Rijk met de koningen Darius en koning Chorus. De periode waar we het over gaan hebben is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En die wordt opgevolgd door Antiochus Epiphanus. Uiteindelijk komen zij drie generaals eh, rond het jaar 323 en daarna komt het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk heerst ten tijde dat Jezus geboren wordt. Ja. Maar we gaan terug naar het Rijk van Alexander de Grote. Het Griekse Rijk is het Hellenisme plus de Griekse afgoderij verboden wordt in die periode de Torah, de Sabbat, de besnijdenis, de spijswetten en er is maar één groot gebod, Zeus moet aanbeden worden en zijn grote beeld wordt gezet dus een alta, op het altaar van de Heer in Jeruzalem. Als u Jood bent, dan schrik je eigen de pieten wat er over je land heen komt. Dit is rampzalig. Er kwam een hevige strijd tussen het Joodse denken en het Hellenisme. Er is niets wat klopt met die twee bedenkwijzers. Helemaal niets. Strijd om het voortbestaan van het jodendom als godsvolk. Het is echte discussie daar. Hoeveel zijn er nog die wandelen naar de leer of die naar de geboden van God of die overeenkomstige verbond leven. Het zijn er maar enkele. We zitten achter een periode waarin Babel, Medo-Persië en nu Griekenland de heerschappij heeft. Dus Israël is door God weggezonden en niet alleen Israël, maar ook Juda. Het is eigenlijk een, een rampetijd voor het volk van God, alsof God ze losgelaten heeft. Ze hebben uiteindelijk, uh, zijn ze onder de volken verdeeld geworden, waarmee ze eigenlijk verbonden zijn aangegaan. Als wij onze verbonden met Satan aangaan en wij ervoor kiezen om goddelooselijk te handelen, er komt een dag, laat God je los, zit hij, nou, zit hij, geniet nou maar van je koning hè. En dan krijgen dus de mensen met de grootste problemen binnen het pastoraat dat heb je niet, gedaan in je leven. En dan is het heerlijk als mensen erkennen dat het fout gegaan is, zich gaan omkeren en weer gaan richten op wat zegt het woord. Nou, dat gaan we in een nutshell even pakken om in het komende half uurtje het boven water te brengen. De aanvoerder in de strijd die uiteindelijk gaat komen, dat is Judas de Maccabeer. Ze noemen hem Hamakadi, dat is de hamer. Kunt u het niet zien zuster? Hoe komt dat vanwege de takkenbos van deze? Oh, die bloem even weghalen. Akkoord. Dus de Judas Hamakabi is eigenlijk de strijdhamer, hè, zijn bijnaam. Heeft iemand van u ooit de boeken van Maccabeeën gelezen? Wie heeft ze nog nooit gelezen? Wordt het echt eens tijd dat je een Bijbel aanschaft? Waar die boeken in staan. Het is eigenlijk jammer. Het zit in de apotieve boeken. Dat het niet gewoon in onze kanon is meegenomen. Maar het is heerlijk om te lezen wat geschiedenis is van Israël. Ook al is het een hele slechte geschiedenis geweest. Ja het is de katholieke vertaling Bert. Ik heb het nou een paar keer gelezen. Ik ben erg onder de indruk wat er is gebeurd in die periode, zo'n 250 voor Christus. De laatste profeet die nog in onze kanon zit is Malachi. Ik geloof dat hij tot rond 400 jaar voor Christus leefde. Daarna staat er dus niets meer in het, in het Oude Testament of in het Tanakh. Maar in die periode van die 400 jaar gebeurt er natuurlijk wel een heleboel met Israël. Onder andere de strijd van Judas de Maccabeër. Maccabeeën hoofdstuk 1, vers 7 tot en met 10 gaan we lezen. Alexander die stierf na een regeerperiode van 12 jaar. Dat is die grote Alexander die dus over de mede en de Perzen heen komt. En die uiteindelijk zijn regering gaat vestigen. Na zijn dood nemen zijn dienaren het bestuur van het gebied dat u was toegewezen in handen en bonden de diadeem om hun hoofd. Hun zonen volgden hen op. En gedurende de vele jaren dat hun bewind duurde, brachten ze veel ellende op aarde. Maar we houden ons hoofdzakelijk bezig met Israël. Maar ze brachten veel ellende op de aarde. Uit hun generatie komt een slecht mens voor, zegt de Maccabeë. Antiochus Epiphanes, de zoon van koning Antiochus die in Rome gijslaar geweest hij werd koning in het jaar 137 van de heerschappij der Grieken. In die tijd kwam in Israël een generatie op die zich niet om de Heer bekommerde. En ik vind het belangrijk om te lezen, want dit zijn woorden die we nou even vast moeten houden. Want aan het eind van de tekst te lezen wil ik een doorkijkje maken naar het Nieuwe Testament. En dan gaan we onszelf aanspreken. We gaan eens kijken of we gedrag terugvinden in de tijd van de Maccabeeën. ...met gedrag in ons eigen leven... ...dan hebben we tenminste nog een goede leerzame verbinding. Eén ding is duidelijk... ...in Israël was er een generatie... ...die zich niet om de leer bekommerde. Hoe was u zelf tien jaar geleden, twintig jaar geleden? Om welke leer bekommerden wij ons? Velen zijn uit de traditie van Rome gekomen... ...hervorming, reformatie en al die boel erachteraan. Als we dertig jaar geleden wisten wat we nu weten... Had ons leven toch totaal anders geweest? Israël is in een periode dat ze hebben zich op de leer van de Heer niet bekommerd. Velen wisten winnen voor de gedachte om een verbond te sluiten met de volken uit de omgeving. Voelt u? Want, zeiden ze, sinds we ons van hen hebben afgescheiden, hebben we alleen nog maar ramp ons overhand. Dit is pure dwaasheid. Zij hebben zich verbonden aan de volkeren... Daarom moest Yahweh ze loslaten. Nou, ze gaat helemaal naartoe dan. Babel, Mede-Persië, Griekenland, Rome. Nou zeggen ze in hun kromme denken. Sinds dat we nou hun hebben losgelaten gaat het ons alleen maar slecht. Dus ze zijn echt gestoord. Het feit dat ze die storing hebben gaan ze zich verbinden weer met Griekenland. Luister goed. Overtuigd van de juistheid van deze redenering verklaar de enige mannen uit het volk zich bereid om naar de koning te gaan. Welke koning? De koning van de Grieken. En deze koning verleent hun dan volmacht om de levenswijze van de heiden in te voeren. Stel je nou eens voor dat je eigen leven zo ontwikkelt. Ongeacht uit welk gemeenschap dat je komt. En je gaat zeggen, ik ga me toch verbinden aan de leer, de levenswijze van de Heidenen. De er van God los, of niet? Ben je er echt van God los? Ja, omdat we eerst bij die heidenen geweest zijn. En toen hebben ze gezegd: Nou, we willen niks meer met die heidenen te maken. We willen weer Jeruzalem bouwen. Nou, maar toen is het alleen nog maar slecht gegaan. Nee, we gaan weer terug naar de heidenen. En we gaan aan de koning van Griekenland vragen of hij toestemming heeft. Ik vind het een gigantische dwaasheid. Maar goed. Vers 14. Zij richten in Jeruzalem een atletiek school op: fitness. He? Zoals bij de heidenen het gebruik was. Wie heeft daar wat tegen? Tegen een fitness? atletiek Of zit er iets achter die atletiek Al Oh, oké. Okay. Nou, dat is toch een teken dat je gelezen hebt, hè, he? meen je? Mee? En alle sporten was naakt. Nou, daar hebben we tegenwoordig in Nederland geen moeite meer mee, vind ik. Oké, okay. oké. Okay. Ja, zeker weten. <laughs> huh? Kijk, achter het atletiek zal zit wat meer natuurlijk. Hè? Ook de hele Olympische Spelen. Ja, ook in Griekenland werd het lichaam verheerlijkt. Daarom zie je op de Griekse beelden altijd die mooie gevormde man staan. Want het was voor hun gewoon goddelijk. Het lichaam was voor hun goddelijk. Het waren natuurlijk ook allemaal goden. Alleen daar het afgoden. Het wordt nog veel gekker. Onze Joodse broeders laten zelfs een voorhuid maken... Daar waar hij al afgesneden was. Het pruik opzetten. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat gaat repareren. Maar zo dwaas zijn ze dat ze bereid zijn zich een vooruit weer aan te meten. ...en jij vindt het niet waar? Nee, akkoord. Mensen, het gaat, we moeten een paar dingen oppakken... ...wat zijn wij nou bereid af te leggen... ...en opnieuw aan te nemen... ...omdat we zo verbonden willen zijn aan de heidenen. Als we at atletiek scholen gaan oprichten... ...of we gaan stadions inrichten voor spelen... ...dat was ook in Rome al zo... ...geef het volk maar brood en spelen... ...en het is rustig. Nou, hier gaan ze de weg op... ...om het echt fout te krijgen... Zij bukten zich onder het juk van de volkeren en boden zich aan. Ja, ze boden zich aan om kwaad te doen. Het volk van de Heer. Na Antiochus' overwinning op Egypte aanvaardde hij in het jaar 143 de terugtocht. Met een talrijk leger trok hij naar Israël en ging hij naar Jeruzalem. Dit is even de voorinformatie. Daar drong hij, dat is Antiochus. In overmoed het heiligdom binnen, legde beslag op het gouden reukofferaltaar, de luchter, met alles wat erbij hoort. Hij pakte de tafel der toonbroden, de plenkschalen, de bekers, gouden wierookschalen, voorhangsel, kransen, gouden versierslucht. Aan de voorgever van de tempel, hij haalde alles, de goudlacht eraf. En dat volk Israël had gezegd, wij willen dus de heidenen gaan dienen en hun goddeloosheid wandelen. En die hele tempel die werd leeggeroofd. Wordt uw tempel ook wel eens leeg Door de dingen die wij doen? Denk erover na. Hij nam het goud, het zilver, kostbaar vaatwerk, verborgen schatten, alles wat hij vinden kon. Hij vertrekt, hij richt een bloedbanner. Hij braakte schaamteloze taal uit. Zo wordt het huis van je Heer leeggehaald. Bent u ook wel eens bezig? Om dat wat in uw tempel is, uit te verkopen? Denk erover na. In de stad en het land van Israël was uiteindelijk toch wel grote verslagenheid. Want nooit hadden ze verwacht dat die tempel zo verontreinigd zou worden. Onschuldig bloed vergoten ze rond de tempel. Zij ontwijden de heilige plaats. Haar tempel lag verlaten als een woestijn. De feesten waren dagen van rouw geworden. De Sabbat werd met spot gedreven. Vroeger eer, nu bespotting. Toch denk ik wel bij mezelf als ik dit nou zie. Wat is er eigenlijk in ons christelijk gebeurd. Onze christenheid gebeurd. Vanaf dat Rome heerschappij kreeg. Al Gods feesten overboord gaan. Zijn Sabbat overboord gaan. Ja? De hele Torah opzij geschoven wordt. Eigenlijk de Messias Jod, beleidende joden. De kerk uitgeschopt worden. En de heidenen worden omarmd. Er komt een koning Constantijn komt binnen. Moet je de geschiedenis eens gaan lezen. En dan moet je er met een mede Christen over praten. Ach, jij zeurt nou eenmaal. Maar dat is niet waar. Hier gebeurt exact hetzelfde. wat wij in onze 2000 jaar christelijke traditie hebben ervaren. Waar wij nu aan het eind zitten. en nog maar met een heel klein groepje mensen gaan zeggen: We gaan terug zoals God het gezegd heeft. Ook al denkt iedereen tot je eigen wijze. bent. Zo was het in Israël. Haar ontluistering van de tempel evenaarde haar oude glorie. Dus zo mooi als ze was, zo lelijk is ze geworden. Haar heerlijkheid was in ellende veranderd. Daarna vaardigde koning voor zijn hele rijk het bevel... ...dat allen één volk moesten worden. Welke koning? Van de Grieken, hè? Dat ieder zijn eigen leringen moest opgeven... Alle naties voegden zich naar het woord van de koning. Zelfs onder de Israëlieten waren er velen die graag de godsdienst van de koning aannamen. Aan de afgoden offerden en de Sabbat onteerden. Hoe ging het in Rome? Toen uiteindelijk de hervorming kwam was het alleen maar rechtvaardiging door geloof. He? Luther die wilde stoppen met het op zijn rug slaan. Had wel gezien dat dat al de pijn bij hem geen verlossing gaf. Het waren maar zulke kleine dingetjes. En het waren al ketters. Kunt u nagaan hoe ze u zouden noemen. Die nu sabbat viert en de feesten van de Heer. Als u in de tijden van Rome had geleefd of hier. Zelfs onder de Israëlieten waren er velen die graag de godsdienst van de koning aannamen. Ik heb eronder gezet menselijke dogma's. versus Torah en profeten. Alles wat een mens zegt of inzet, een bevel van een koning, is gewoon een dogma. Is een menselijke leer. Menselijke leerstellingen moeten we omvergooien om ons alleen maar te richten op Torah en profeten. Amen? Je hoeft geen Amen te zeggen, maar vind je het leuk, mag ik het rustig doen. Ik heb hier maar neergezet pausdom, celibaat, hosti, Maria-vereering, zondagviering, kinderdoop, triniteit, nieuw aids. En er is een hele lijn die ik voor wil zetten. Wilt u gewoon de dogma's overboord gooien... en opnieuw Torah en profeten gaan lezen? Dat had hier ook moeten gebeuren. Maar er zijn maar een paar mensen, een paar gezinnen... die uiteindelijk zullen zeggen... moeten wij de leed in Israël zien door deze goddeloze bende? En dan komen ze in opstand om te strijden voor God en zijn tempel. Ook naar Jeruzalem en de steden van Juda... stuurde de koning Bodem met een schriftelijk bevel... dat de Israëlieten de leringen moesten overnemen... En op moesten houden met hun brandoffer, slachtoffer, plengoffer in de tempel. En dat ze de sabbat, de feestdagen moesten onteren. Ik denk dat de paus van Rome een plaatje is van de koning van de Grieken. Echt waar, er is niks veranderd. De tempel en de heilige personen moesten ontwijd worden. Dus de hoge priesters, de priesters. Altaren, tempels, kapellen moesten opricht worden. Kent u die kapelletjes? Met de maagd Maria. En het kindje Jezus moesten opgericht worden voor afgoden. Varkens, onreine dieren moesten geofferd worden. Dat ze hun zonen niet meer mochten besnijden, hé, hey, dus de basis van het verbond met Abraham, moet je tegen een Jood zeggen je mag niet besnijden. Het is zelfs zover gekomen als Joden onbesneden waren en ze stierven, dan besneden ze hem alsnog voordat ze... Toen dan ging hij toch nog besneden weg. Ja, ze zijn... Een oplossing hebben ze wel hoor. Lieve mensen, ze moesten verontreinigen door allerlei onreine en onheilige praktijken om zo de leer te vergeten en haar voorschriften te ontkrachten. Iedereen die niet zou gehoorzamen aan het bevel van de koning, zou gedood worden. Kunt u nou begrijpen waarom ik het jammer vind dat het niet in onze reguliere Bijbel staat, dit verhaal? Ik moest ook bijna 55 worden, wilde ik het voor het eerst van mijn leven lezen. Wat zeg je? Ja, ik denk het ook wel. Maar goed, dit is wel bekend allemaal. Hè? Alleen, we moeten er helaas een beetje snel doorheen, want we krijgen zo onze kinderen. De 15e Kislev, hoeveel is het vandaag? 28. Maar op de 25e begint dus dadelijk de reiniging. Maar op de 15e Kislev, in het jaar 145, liet de koning de gruwel van verwoesting bouwen op het brandofferaltaar. In de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht en voor de ingang van de huizen en pleinen brandde hier ook. We gaan er wat snel doorheen. Alle schriftrollen die men kon opsporen werden verscheurd en verbrand. Degene bij wie men een boek van het verbond aantrof of die de wet nog onderhield, werd volgens koningbesluit ter dood gebracht. U moet uw huid of uw vorige kerk maar eens verlaten. Door te zeggen, ik ga sabbat vieren. Want zo spreekt de Heer. Echt waar. Ze verklaren je van gek. En dan zeggen ze ook nog tegen je. Die wet is aan het kruis gehangen. Snap je het? Of oh, bent te radicaal. Maar ze zeggen gewoon, de wet is aan het kruis genageld. Maar de wet is niet aan het kruis genageld. Snap je het wel? Inderdaad, dat is ook gelukkig. Wij weer, ja, dat is een vlug hoor. Ja. Maar als je dus de dwaasheid ziet waar je mee geconfronteerd wordt, omdat je serieus wil zijn en God wil volgen. Alle schriftwollen werden verscheurd, verbrand, bond weg. Alles weg, verbond weg. Vergeet het maar. Het is precies Rome, heel de Bijbel, weg. Verboden boek. Beambten lieten de Israëlieten hun macht voelen door maandelijks in de steden degene terecht te stellen die op overtreding betrapt waren.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 Kun je je voorstellen, in Alblasserdam of waar je ook woont, in welke stad? Ja, dat was het. waanzinnig. Maar ook onze eigen broeders die tegen Rome zeiden, ik stop met Maria. Ja, die werden ook gepakt. Ja toch, inquisitie kwam er overheen. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel zaken. Hè? Het is eigenlijk niet... Uh... Toch bleven vele Israëlieten standvastig en waren ze vastbereid... ...geen onreine spijs te eten. Wonderlijk, hè? Ik ben nu 60, maar ik heb toch zeker 30 uh, jaar lang gewoon varkens gegeten. We kochten een paar grote varkens, maar gingen de vriesvak in. Hè? Ik hoorde toch iemand knoren? Ja. Maar we zijn op dezelfde manier bedrogen door al die jaren van Romeinse overheersing. En we hebben dit in onze hervorming en de reformatie niet overboord gegooid... ...want dat durfden ze niet. Ja. ja, zij wilden liever sterven broeder en zuster dan zich met verboden spijzen te besmetten en het heilige verbond te schenden Nou, ze werden te dood gebracht de 25ste van de maand werd er een oh, sorry. zeer zwaar drukte Gods woede op Israël dat vind ik ook sterk eigenlijk heeft God de Grieken de ruimte gegeven om te doen wat die Grieken wilden en voor de Joden was het een gevolg van hun goddeloos gedrag. Maar ze werden wel getoetst of ze de waarheid aanhingen of niet. Maar er zijn dus een heel wat Joden nog geweest, vele Israëlieten, die standvastig wilden blijven, zoals de familie van de Maccabeërs. Daarom zegt die Judas van de Maccabeërs, tegen zijn mannen, wees niet bang voor een aantal, laat u niet uit het veld slaan als ze de aanval inzetten. Hier komt eerst de. Eerste, uh, Denk aan hoe onze vaderen bij de Rode Zee werden gered toen de vader over hen met een leger achtervolgde. Laten we nu de hemel aanroepen opdat hij ons gunstig gezind zal zijn en het verbond met onze vaderen, zodat hij dit leger vandaag nog voor onze ogen verplettert. Wij zullen dezelfde houding moeten hebben op het moment dat we uittrekken uit onze achtergrond en gezegd moet luisteren, zo gaan we het doen. We hebben uit verschillende kerken gezien in de tijd. Want we zijn zowel wel in de gemeente geweest. Als hervormd, als adventist. We hebben door de pinkster en de charismatische wereld heen gezorgd. Want we wilden zoeken en kijken. Totdat we de waarheden begonnen te zien. En ongeacht waar je terecht komt. Als je de waarheid gaat doen heb je vijanden. Iedereen zegt je bent gek. Lieve mensen. Wees niet bang voor de aanval. Want het is alleen maar geestelijk. Weet wat je weet en zeg ik volg de wegen van de heer. Met vreugde. Wat zegt de Judas de Maccabeeën? Als ze op het verbond van de vaderen vertrouwen, dan zullen alle volkeren weten. dat er iemand is die Israël verlost en bevrijdt. Wij maken exact dezelfde ervaring als we uit de kerken gaan. We zullen moeten zeggen waarom we gaan. We zullen moeten laten zien waarom we het doen en wat we doen. Want als u het niet doet, hoe zullen dan onze broeders en zusters in de kerken weten. dat er iemand is. Die Israël verlost. Want als je nog in die dwaarleer zit. Ben je zo gebonden. Dat je vaak niet eens meer de waarheid ziet. Lieve mensen. De volken moeten door uw handelwijze weten. Dat er iemand is die Israël verlost en bevrijdt. Maar het geldt natuurlijk helemaal voor Israël zelf. Welke stap moeten we maken? In Corinthians 3 vers 16 staat. Broeder en zuster. Weet gij niet dat gij Gods stempel zijt. En dat de geest van God in u woont. Nou even terug naar de tempel in Jeruzalem. Hij is helemaal leeg gehaald. Afgoderij staat erop. Welke afgoderij komt er nou door onze ogen binnen? Ogen zijn de spiegel van de ziel. Snapt u? Het is het licht voor onze ziel. Wat u de ogen binnen laat komen. en uw lichaam mee laat verontreinigen. verontreinigt u de tempel van God. Weet je niet dat je Gods tempel bent. en dat Gods geest in u woont, zegt Paulus? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden, want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Het Joodse volk heeft Gods huis verlaten. Ze zijn zo goddeloos bezig geweest, dat zelfs Jaweh zich terugtrok uit zijn tempel. Hij heeft het hele huis van hem overgegeven aan de volkeren. Maar er komt een moment dat Judas de Maccabeer uiteindelijk een strijd gaat leveren, waarin God hem ook zegent. Want uiteindelijk moest deze tempel weer gereinigd worden. Waarom? Wat kwam er aan? Jezus Christus. Jezus moest er aankomen. En die moest toch in de tempel gebracht worden? Naar de wet? Dat is diezelfde tempel. Was dit niet gebeurd? Wat Judas de Maccabeeën gaat doen. Had Jezus dan niet eens kunnen komen om in de tempel voorgesteld te worden? En de gewone rituelen die voor ons door Raag gedaan moesten worden. Die hadden niet uitgevoerd kunnen worden. Dus wat Judas de Maccabeer heeft gedaan, moest gebeuren omdat Jezus moest komen. Daarna wordt het weer een puinhoop, want dan gaan die Romeinen in 70 na Christus weer heel de boel onderuit halen. En sindsdien hebben we nooit meer een tempel gehad. Oh ja, wij zijn de tempelgod. Goed, daarom maken we de link. Zo iemand Gods tempel schendt, broeder en zuster, wij zijn het als lichaam van Christus. Echt waar, God zal hem schenden. Je kunt niet zomaar doorgaan in de zonde... En je tempel verontreinigen, want de tempel Gods, dat zijt Gij, is heilig. Paulus die zegt nog verder hoofdstuk 6, vers 19: weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in je woont, dat Gij van God ontvangen hebt en dat Gij niet van uzelf bent. Heb je hem door, lieve mensen? Is genoeg aan een Bijbelfeest? Het is veel te veel werk om al die hoofdstukken door te nemen. We kunnen het volgende keer misschien niet doen weer met andere teksten. Maar het gaat erom, ga alsjeblieft lezen, ga begrijpen wat genoeg er is. Het gaat helemaal niet om een kaarsje aan te steken. Als je ziet wat een zootje dat het wordt, dan ben je er al niet meer aan. Zie je dat? Ja? Maar het gaat erom dat als je de kaarsjes aansteekt, dat je eigenlijk de heer dankt voor datgene waar het voor Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Ik ben klaar. Ganoukha, inwijdingsfeest, lieve mensen. Happy Ganoukha, een fijn en vrolijk Ganoukha en een Shabbat Shalom. Mooi hè? Dan zal de hele wereld weten dat er iemand is die voor Israël opkomt en het redding brengt. Ik denk dat dat onze getuigenis moet zijn.